De oorzaak van het ongeval in Spanbroek is nog onduidelijk, maar het is er heel glad, zegt de politie. De Gelderse SP vindt dat de provincie Gelderland moet worden opgeheven. De partij wil dat daar een referendum over wordt gehouden. Volgens de SP is de provincie met zijn 56 gemeenten en 2 miljoen inwoners te groot en onoverzichtelijk. Verder zouden al veel zaken worden geregeld door de afzonderlijke regio's buiten de provincie om. Bovendien voelt bijna niemand in het gebied zich verbonden met de provincie, zegt de SP. Inwoners zouden zich bijvoorbeeld wel achterhoeken of Veluwen voelen, maar geen gelderlander. Als het aan de SP ligt, wordt het meeste werk van de provincie overgenomen door de gemeenten. De rest zou moeten worden gedaan door het Rijk en vier nieuw te vormen regio's. De SP dient woensdag een voorstel in om een referendum te houden. Dan wordt in provinciale staten gepraat over de toekomst van de provincie gelderland. De huismus is opnieuw de meest gespotte vogel in Nederland, blijkt uit de nationale tuinvogeltelling. De huismus was vorig jaar ook al het meest gespot. Op twee staat de merel en op drie de koolmees. Vorig jaar was dat nog andersom. Ghana en Algerije hebben de halve finale bereikt van het toernooi om de Afrika Cup. In de kwartfinale versloeg Ghana het gastland Angola met 1-0. En Algerije schakelde Ivoorkust uit. Na verlenging werd het 3-2. Later vandaag worden de twee andere kwartfinales gespeeld. egypte cameroen en Zambia-Nigeria. Het weer. Het vriest overal licht en er is kans op gladheid. De komende dag soms zon, maar ook nog kans op een sneeuwbui. In het zuiden dooit het in de middag licht. In de rest van het land blijft het vriezen. Dinsdag is er meer zon, maar dan wordt het wel kouder. Dit was het en een de. Zandvoord heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleeft het. Beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu. nu, de nacht. believe Aan het Nederlandertje pesten en starven vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Live. Live. Live. Dit is 20 jaar GFM.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 Net voorkomen helemaal in de zon op een terras leest in kanedaan. Meteen dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussen Nu een week geleden en hier Zo zat hij dan maar weer met meer vrijheid dan lief lieve. I want them to say.